Van vuil plezier, van spelseltjes en kissen. Dich puur, voor de sport en met de fanatisme. De pokers en de blufs raaks mij met deel en bogen. En ik verleer al van Dich met harte ogen. Niet voetelen, niet voetelen Ik ken niet van die winnen Met kaarten of computeren Met besten of beninnen Die bis vuilste geheid voor mich Wat moet ik met die pokerfeest beginnen Die schaarde met het heuven, dan keuken in de regen. Ik gewoon liever met de scheiden met het heuven, dan een keuken in de regen. De ganse dag, wel met de de speulen. Wie vreger in de rups of in de slingermeulen? De spuits, russies, roulette, en ik moet weer eens passen. Wel ik met die Nobet. Wilst die weer klaar jassen? Dicht maar is niet voetelen, niet voetelen Ik ken niet van die midden Met kaarten of computeren Met besten of beminnen Die best vuilste gehaald van mij Wat moet ik met die pokerfeest beginnen? Niet voetelen, niet voetelen Dat ken ik niet meer tegen Wel kanselen of hoepelen de Ik ga liever met de scheiden met de scheuren, dan de keuken in de regen. Ik ga liever met de scheiden met de scheuren, dan de keuken in de regen. Met voetelen, dat ken ik niet meer tegen, wel kasselen of hoepelen, dat kenste niet bijlegen. Gewoon liever met de schaarden, met de dan alle keuken in de regen. Gewoon liever met de schaarden, met de dan alle keuken in de regen.